Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Consumentenbond komt met een massaclaim tegen energiebedrijven. In totaal gaat het om zes leveranciers van gas en stroom... die prijsverhogingen hebben doorgevoerd... terwijl daar helemaal geen goede reden voor was. Tijdens de energiecrisis 2022-2023 was het wel extreem. Toen uh, kwamen er ook veel vaker tariefwijzigingen uh, in een jaar dan voorheen. En toen is het eigenlijk best gaan rollen. Het kan zijn dat je als consument nou ja eigenlijk maar een paar tientjes te veel hebt... Betaald in de afgelopen jaren, maar het kan ook zijn dat je honderden euro's of misschien wel duizenden euro's te veel hebt betaald de afgelopen jaren. De Consumentenbond wil dat klanten worden gecompenseerd. Een grote tegenvaller voor KLM. Partnerbedrijven Air France en Delta willen op Schiphol geen gebruik meer maken van de afhandeling door KLM. Het gaat dan onder meer over het in- en uitladen van bagage. KLM denkt dat de overstap te maken heeft met stakingen van het grondpersoneel. De Amerikaanse en Franse vliegmaatschappij roepen andere bedrijven op om met een aanbod te komen. Weer een knal bij een portiekwoning in Rotterdam. Op diezelfde plek waren eerder al twee explosies en een beschieting. Vannacht was het dus weer raak. De voordeur heeft brandschade en op de stoep ligt gesmolten plastic. Vorige week deelde de politie beelden van een eerdere aanslag. Je ziet een verdachte in donkere kleding met Yeezy-sneakers en een scooterhelm. Hij steekt iets in de fik waarna er een ontploffing is. En kinderen op een basisschool in Utrecht gaan vandaag op een schoolreisje... dat is betaald uit een nieuw fonds. In dat solidariteitsfonds zit geld dat is gestort door bijvoorbeeld ouders... maar ook door bedrijven uit de buurt. Wij geloven echt heel erg in het solidariteitsgevoel... ook van de mensen binnen de stad Utrecht. Dus wij geloven erin dat mensen bereid zijn om bij te dragen... Dit zijn echt voor de activiteiten die je extra kunt doen met de kinderen... die iedereen ook altijd zijn eigen kind gunt. En wij gunnen dat eigenlijk ieder kind. In de wijk Overvecht gingen verschillende scholen al een tijd niet meer op schoolreisje... omdat niet alle ouders dat konden betalen. Het weer, let op, want op sommige plekken hangt nog wat dichte mist. Als die helemaal is opgetrokken wordt het vandaag een prima dagje... met af en toe wolken, maar wel bijna overal droog. En flink wat zon bij 17 tot max 20 graden. Zfm, verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint weer drukker te worden op de wegen vanwege de A10-afsluiting aan de ring Zuidoost. Mensen rijden om, onder andere de Koentunnel, daar uh, vielen richting het zuiden. 7 kilometer en een kwartiertje extra. Ook op de A1 is weer te merken vanuit Amersfoort, tussen Naarden en Muiden, ruim 20 minuten extra. En ook de A2 vanuit Utrecht staat weer vast. Uh, vanaf Breukelen begint een file van 11 kilometer tot aan Zuidoost-Amsterdam. Vertraging is een kwartiertje. En tot zover de anwb verkeersinformatie.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 Oh So, <laughs> diving the leaning no these pioneers, but time will not allow us to forget now, but there's space in Millicentimo and the king lost her do, and with a voice like Alice ringing out, there's no way to band You somehow getting out of this conversation here. Your no looks done in this. Don't ask that question here. This is my only fear that we become beautiful people. Designer clothes from road fashion shows. What you do and who'd you know inside the world?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 That you understood uit Zandvoort ZFM